Mautschreurs met het NOS Journaal. Het dodental van het treinongeluk in Duitsland is opgelopen naar 10. Er zijn zo'n 80 gewonden. 18 van hen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde vanmorgen in Beieren. Twee treinen botsten frontaal op elkaar op hetzelfde spoor. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bergingsoperatie verloopt moeizaam omdat sommige wrakstukken in een bosachtig gebied boven een riviertje hangen. Een ruime kamermeerderheid heeft ingestemd met de huurwet van minister Blok. De nieuwe regels moeten scheef wonen in sociale huurwoningen tegengaan. Huurders met een inkomen boven de 39.000 euro bruto kunnen elk jaar een extra huurverhoging verwachten van 4%. Blok wil hen daarmee stimuleren om uit te kijken naar een duurdere woning. De nieuwe huurwet moet wel nog door de Eerste Kamer worden geloodst. De Ajax-supporter die zondag in de arena een pop van Feyenoord-keeper Vermeer van de tribune liet bungelen, is weer op vrije voeten. Justitie bepaalt of hij in een later stadium alsnog wordt vervolgd. Vermeer deed na het duel Ajax-Feyenoord aangifte van bedreiging. De 26-jarige supporter uit Wageningen kreeg meteen na de wedstrijd een stadionverbod. Alle radargegevens van vlucht MA-17 zijn in handen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat schrijft de Russische luchtvaartautoriteit in een brief. Nabestaanden van vlucht MA-17 vroegen vorige maand om steun... bij het opsporen van radarbeelden over het neerhalen van het vliegtuig. Rusland zegt dat het de gegevens nog steeds heeft en best wil delen. De straten van het Noord-Franse kustplaatsje zijn bedekt met een grote laag schuim, op sommige plaatsen wel een halve meter dik... Het schuim komt van de metershoge golven. die door een storm over de kade muur slaan. Het water trekt weg, maar het schuim blijft liggen. Ook andere kustplaatsen hebben er wel eens last van. waaronder het Schotse Aberdeen. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger. later opnieuw buien, mogelijk met natte sneeuw. Morgen bewolkt en ook dan kans op regen. Het wordt dan zo'n 7 graden. En dit was het. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Spaan van de ANWB.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 Ja, ja, ja, wat een slechte zaak. Een DJ die zijn muziek niet klaar heeft staan. Ja, dat is wel een keer een foutje. En die moeten kunnen, helaas. Maar zometeen in dit uh, tweede uur van... Uh, ik wilde zeggen Entertainment for You. Ik bedoel, CFM in de avond live. Entertainment voor You is natuurlijk alweer twee jaar uh, geleden. Hebben wij allemaal gezellige muziek natuurlijk. We hebben een interview met Mike Daan over zijn feest Mike Daan Friends... Het verzoek kwartiertje, verzoekjes zijn welkom 023 573 0393 of facebook.nl slash zfm in de avond live. Zometeen als u vragen heeft aan mij dan kan dat natuurlijk ook via onze Facebookpagina of een telefoontje plegen. Het is allemaal mogelijk tijdens deze uitzending. Zometeen de laf top 5, niet te vergeten wie staat er op nummer 1, wie staat er op nummer 2, wie staat er op nummer 3, wie staat er op nummer 4 of nummer 5. En wij gaan uh, luisteren naar het uh, volgende plaatje. En uh, dat is een uh, welbekende. En wie weet hebben we die binnenkort in de uitzending. En dat is uh, niemand uh, minder dan Dree Hazes met ben Leef. In de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar.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 Dat moet iedereen doen. Gewoon lekker leven. En uh, doe maar gek. En uh, geniet van het leven. Dat is heel erg uh, belangrijk. Uh, dames en heren, zometeen hebben wij Mike Dane hier uh, aan de telefoon. Uh, we hebben de top 5 love songs. Nederlandstalige love songs vooral. En wij zijn natuurlijk een uh, programma die het Nederlands product steunt. En dat is niet alleen Nederlandstalige muziek. Maar dat zijn vooral ook Nederlandse artiesten. Waaronder deze. When I was young.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 Alles is liefde hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station uh, van uw regio. Ja, wij maar proberen Mike Dana te bellen. Maar hij uh, neemt op dit uh, moment uh, niet uh, op. Dus we gaan het zo meteen zeker nog eventjes uh, proberen. Kijken of, uh, ja, kijken of hij nu uh, wel op uh, gaat nemen straks. Maar we gaan gewoon lekker beginnen met, uh, ja, met, met de top, uh, ja, de top uh, vijf uh, mooie liedjes om te maken. Want uh, komende zondag is het... Uh, is het Valentijnsdag? Wat ga jij doen uh, uh, voor je Valentijn? Laat het uh, anders uh, gerust even weten. Via 0235730393 Nogmaals 023 um, uh, Ja, We gaan gewoon beginnen met die top 5. En mocht Mike tussentijds terugbellen. Doen we gewoon even een kleine break. En dan gaan we gewoon weer verder. In ieder geval, uh, nummer, nummer 5 van de top 5. Dat is uh, niemand minder dan uh, René Vroger. Met Ik heb je lief. En uh, die ga je nu horen in deze...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 Speaker for the cell of the time. Ik heb je lief van René Vroger op nummer 5. van de mooie liedjes. En vooral de love top 5 vandaag. Speciaal voor de komende Valentijnsdag op 14 februari. Er zijn genoeg leuke dingen te doen in het dorp. En leuke aanbiedingjes voor Valentijnsdag. Zoals Taksim heeft een mooie aanbieding. Die u zeker op hun Facebookpagina kunnen zien of het Wapen van Zandvoort of andere leuke gelegenheden in Zandvoort. Ik zag dat Café Nuf ook een heel mooi groot hart heeft gemaakt. Dus er is genoeg te doen in Zandvoort met Valentijnsdag. Dus kijk vooral op die bedrijven hun Facebookpagina. Hartstikke leuk. We gaan naar de nummer 4. En dat is een, ja, een liedje die heeft alles met liefde te maken. En uh, dat is uh, Gerrit Joling met, uh, ja, er hangt uh, liefde in de lucht. Yay! Maar het voelt... van Gerard Joling. En uh, Gerard Joling die staat met lang Liefde in de lucht... op nummer 4 van uh, de top 5 hier op CFM Zandvoort. We gaan op naar nummer 3. En nummer 3 uh, ja, hebben we al vandaag... Uh, of dit uur al eerder uh, gedraaid. Maar ja, dat uh, is dan niet anders. En dat is uh, André Hazes, uh, junior met Niet uh, voor uh, Lief. En dat is uh, ook weer zo'n uh, mooi uh, liedje van hem uh, geschreven... want het is een multitalent.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 ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem de liefde liever niet lief, mijn lief. Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar het is het niet. Ik neem de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 Want hebben die tijd maar snel vergeten, lieve schat. Want daar was echt geen flikker aan. Dus ik neem dat liefde liever niet, verliefd, lief. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik neem.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 Dat was uh, nummer uh, drie, uh, Drehazes met uh, niet, voor, voor, uh, niet voor Lief. En uh, ja, ondertussen zijn wij het uh, volgende plaatje even aan het uh, opzoeken. Die hadden we klaarstaan. Maar op dit moment uh, is hij opeens uh, weg. Want dat uh, uh, kan wel eens uh, gebeuren. En... Uh we gaan even kijken naar een uh, mooie, mooie nummer natuurlijk die erbij uh, hoort. Oh ja, dat is hem. Nummer twee. Dat uh, is een, uh, ja, voor heel veel bekenden nog niet een hele bekende artiest. Maar hij is wel upcoming. En uh, dan heb ik het uh, ja, over een uh, goede vriend van uh, Yves Berensen. Dat weet ik zeker. En um, heel veel mensen in het Nederlandstalige wereldje kennen hem wel. En hij heeft uh, um, samen met Jesser uh, een, uh, ja, een, uh, een duet opgenomen. En... Uh, je moet maar gewoon lekker luisteren. Op nummer twee staat Mike Peterson met Jess R. Uh, altijd uh, bij jou zijn. En uh, dat, uh, dat wil iedereen natuurlijk. En dan uh, doet hij het niet. Ik wil altijd bij je zijn, altijd bij jou. Het gaat niet helemaal uh, zoals het uh, moet. We gaan, uh, nou, we gaan uh, eventjes... Uh, er, er is een storing op de, de, de computer. Scheidt er opeens mee uit. Nou heb ik een uh, plaatje klaarstaan. Die zou ik eigenlijk uh, draaien. Voor degene die, um, die, uh, waar we zo meteen een interview mee zouden hebben. Maar ik ga hem gewoon lekker draaien. En dan hoop ik dat de, het allemaal opgelost is. De storing. De computer loopt even vast. En we gaan daar gewoon eventjes aan werken. In ieder geval. Uh, u gaat uh, luisteren van uh, Mike Dranen met uh, Dromen. En uh, Dromen uh, uh, die staat niet in de top 5. Maar we draaien hem even tussendoor. En dan hoop ik uh, zo meteen uh, dat uh, Mike Pietersen uh, wel voor de klaarstad op nummer 2. Ik alleen van jou, spanning doet veel met mij. Vertrouw maar onverklaarbaar. De passie van onze liefde, gevoel waar ik zo van hey, ik Neem me mee over paar het stranden. toch zeg ik geen nee als we samen weer belanden in de wilde zee vol van passie en verlust. Neem me met je mee zodat mijn vuur niet wordt verlust.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 Like that. Met dromen hier op CFM Zandvoort. Ja, wij hebben het plaatje gelukkig De computer heeft er opnieuw opgestart, Dus wij gaan gewoon weer lekker verder. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Zometeen het verzoekkwartiertje. Dan kan u natuurlijk verzoekjes indienen via onze Facebookpagina ...www.facebook.nl Slash ZFM in de avond live of 023 573 0393. Gewoon even uw telefoon pakken. 023 573 0393. Dan kan nu een verzoekje live doen op de radio. We proberen Mike Daan nog steeds te bellen, maar op een of andere manier wil het niet helemaal werken, geloof ik, of zijn telefoon staat uit of hij is gewoon zelf in gesprek. Dus we gaan gewoon lekker luisteren naar nummer twee en dat is Mike Pietersen met YesR altijd bij jou zijn. Hier op ZFM Zandvoort. Het gaat toch niet weer gebeuren dat hij weer vastloopt? Het gaat allemaal weer lekker vandaag natuurlijk. De internet werkt hier niet helemaal goed zoals het hoort. Nee. We gaan uh, gewoon weer verder met een ander plaatje, denk ik zomaar. En uh, dat doen we gewoon uh, met uh, de nummer 1, uh, denk ik, uh, van, uh, van de top, uh, top 5. Het uh, wil niet, het, uh, wil niet uh, helemaal uh, werken. Zoals het hoort. Zometeen het uh, verzoek uh, kwartiertje. En uh, daar gaan we gewoon een uh, leuk, uh, leuk kwartiertje van maken. Dus verzoekjes zijn welkom op onze website of op onze Facebookpagina. www.facebook.nl slash in de avond live. En uh, we gaan het uh, gewoon... Uh, we gaan het gewoon uh, proberen. En uh, De nummer 1 van de top 5 uh, is, uh, is het volgende liedje. En uh, wij hopen dat hij het uh, nu wel doet. Een beetje verliefd van André Hazes. Iedereen, fijne Valentijnsdag. In een discotheek Zet ik van Je verrij zonder mij ik was hier alleen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 en mix mijn lievelicht drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Heel ja, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloofd dat je dacht, dat ik helemaal verleed. Maar zeg ga denk je dat je man kan de zes schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij alsof ik een kind was Geloof dat je dacht dat ik helemaal volinkt was. Zes, ga denk je dat je mag. Zes, schat, Je bent heel wat van plannen. Van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan. Drukwerk met uh, je loog tegen mij. Het verzoekkwartiertje is uh, lekker uh, begonnen. Heeft u uh, verzoekjes? Dat kan natuurlijk uh, altijd. Bel ze gewoon even door op 023573. 0393, nogmaals 0235730393. Of uh, log 1 op Facebook, facebook.nl. ZFM in de avond live. Het mogen Nederlandse producties zijn, dus het mogen Engels liedjes zijn, maar wel uit Nederland. Dus, uh, Ilse de Lange, uh, Walter Kroes, uh, en nog vele andere natuurlijk. Het maakt niet uit uh, als het maar Nederlandse artiesten zijn. Maar, uh, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo, hallo. Oh, nee. Goedenavond. Oh, hallo. Uh, zou jij misschien even je radio wat zachter willen doen? Want ik hoor mezelf praten. Ik uh, heb het net over Walter Kroes en Gerard Joling en uh, iedereen. Ja. Ja? Dankjewel. Zo door is hij weg. Ja. Ja, die is ik uit. Goedenavond. Met wie spreek ik? Uh, met Valerie. Met Valerie? Ja. Goedenavond Valerie. Wat kan ik voor je doen? Ik wil graag een verzoek doen. Nee, dat kan uh, niet. <laughs> nee, een <wat> grapje. <laughs> Valerie, wat voor verzoekje wil je doen? Uh, gewoon Muziek van Jan Lelyveld. Jan Lelyveld. Ik ga even kijken of we die hebben. En Ja hoor, die hebben we. Speciaal uh, voor jou. Hier is hij dan, uh, Jan Lelyveld. Um, met uh, Gewoon Muziek. Fijne avond hè, Valerie. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye bye. Soms wil ik even niet meer denken. Zet ik mijn gsm op stil? Een uurtje niet meer praten.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 is the Ziek aangevraagd door Valerie hier op CFM Zandvoort. Bedankt in ieder geval voor je verzoekje, Valerie. En wil je ook een verzoekje door 023 573 0393? Nogmaals, 023 573 0393. En je bent live dan in de uitzending als je belt... of via onze Facebookpagina facebook.nl. ZFM in de avond live. Dan komt het helemaal goed. Uh, ik kreeg een verzoekje van, uh, van iemand uh, voor Leeuw Klein. En dat wilde ik best wel uh, draaien. Maar ik ben hem nog eventjes aan het zoeken. En anders maak ik het volgende week goed. Dus uh, dan is iedereen ook nog wel verliefd op je moeder. We gaan uh, luisteren naar de nieuwe van, uh, ja, niemand uh, minder. In die dan Simon Keizer. Roekeloos te falen en dan al je remmen kwijt. Veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan, om even weer een beetje te vergeten dat we ook weer verder moeten gaan.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 Keizer hier op uh, CFM uh, Zandvoort, het lekster station voor uw regio. En uh, Simon heeft uh, een uh, eigen album uitgebracht. Ik en Simon en uh, dat uh, het liedje heette Verdwalen. Wat een mooi liedje trouwens. En uh, ja, het heeft even geduurd, maar we hebben weer de uitzending. Mike Daanen, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, het heeft even geduurd, maar uh, ja, ach, we hebben nog eventjes, we hebben in totaal nu nog uh, drie minuutjes, dus dat komt wel goed, toch? Altijd. Ja, ja. Graag raak. raak. Hey, en anders bellen we je gewoon binnenkort nog even terug over je evenement. Hey, Mike, je hebt uh, van de week op Facebook een post gedaan. van uh, Zet die datum even allemaal in je agenda. Welke datum was dat? Dat is 26 februari, jongens dus. En wat gaat er dan gebeuren? Kan je dat al vertellen? Nou, we hebben. Uh, dan ga ik een. Uh, uh, op een prachtige locatie in Haarlem. heb ik. Uh, ja, maar eigenlijk mijn eerste Mike, Dane en Friends. En er zullen uh, leuke artiesten komen optreden. Ik heb een hele leuke DJ heb ik tussendoor staan. Dus daar gaan we gewoon met z'n allen een te gekke avond van maken. En ik hoop uh, in Haarlem en naar omstreken dat het allemaal een beetje die kant op komt natuurlijk. Het is zelf in Haarlem. En ik heb gekozen voor uh, ja, een hele mooie locatie. En uh, ja, we gaan er gewoon een knal, knal, knalfeest van maken. Welke artiesten gaan de... er allemaal optreden? Ik heb een Nathalie van Duin staan, ik heb Jorn en Peter staan, ik heb Bonnet de Jong staan, ik heb natuurlijk mezelf staan. Ik heb een fantastische uh, DJ die in de, de pre- en de afterparty draait van de toppers, DJ Erik Riga heb ik staan. Dus ik denk dat het, uh, dat clubje bij elkaar er echt voor gaat zorgen om echt een topavond neer te zetten. Een beetje van alles wat. We hebben Disco Soul, we hebben Nederlands... we hebben Engels, gewoon van toen van nu. En uh, natuurlijk de, de bekende feestnummers. En top 40 door uh, DJ Eric Riega. Nou, helemaal gezellig. En, en waar is het? Uh, het is het adres waar we zitten. Dat is Tennispark uh, tennispark En dat is op het Pad 10 in Haarlem. Dat is een uh, gloednieuw tenniscentrum... Uh, maar met een prachtig mooie balzaal erachter. En daar zullen we dus ook de gasten ontvangen en het feest geven. Dat klinkt helemaal gezellig, Mike. Dat is ook de bedoeling, daar gaan we ook voor. En dan hopen we op een paar toe. Met misschien nog meer leuke collega's. Nou, Helemaal, helemaal leuk. Hey, um, verder zitten er nog verder leuke dingen aan te komen? Ja, het is in de muziek, is het, het is uh, voor ons best allemaal pittig. We hebben uh, zat nog in de... Agenda staan. We, ja, elke week staan we volop en staan we weg. Een beetje eigenlijk door heel Nederland momenteel. En ja, echt grote dingen zelf heb ik nog niet echt staan. Maar er zijn wel wat dingetjes die er echt. Uh, dus grotere dingen waar ik eigenlijk weinig over kan zeggen momenteel nog. Maar die er wel aankomen en die zal ik dan op Facebook zal ik die bekendmaken. Nou, dan, dat zeker, dat dan horen we zeker. Dan horen we zeker weer terug van je. Ja, ik wilde. Ik, ik heb toch een beetje zin in, in de zomer. En uh, jij hebt ja, van de zomer uiteraard. een plaatje geuitgebracht. Het heette Zomershoorn. Ik ga hem gewoon draaien. En ondertussen neem ik ook afscheid van de luisteraars. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. Mike bedankt dat je even nog tijd had. Ik bel je gewoon binnenkort nog even terug. Hoe het nieuw voor is geweest. En wat er allemaal gaat komen nog. En in ieder geval bedankt even voor je tijd. Wederzijds, dankjewel dat je de moeite hebt genomen om te bellen. Ik vind het altijd leuk, dit soort dingen. Is goed. We gaan lekker even draaien. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn er weer dezelfde tijd, dezelfde zender. En tot de volgende keer. Bye bye. Heel veel succes met je programma, jongen. Hoi. Hoi.